5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Proces decembermoorden opgeschort, ontploffingsgevaar na treinenongeluk in België... en hooligans veroordeeld voor rellen Utrecht-Twente. <totstuk>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 De ravage op het spoor is groot. Verscheidene wagons zijn ontspoord. Vanwege het ontploffingsgevaar heeft de brandweer van name de omgeving ontruimd. Bewoners in een straal van een kilometer rond de plaats van het ongeluk zijn geëvacueerd. Daardoor moesten onder meer honderden leerlingen hun school in Gordien uit. Ook een bejaardenhuis is uit voorzorg ontruimd. In Syrië is een nieuwe zelfmoordaanslag vereideld, meldt de Staatstelevisie. Met leger schoot in de noordelijke stad Aleppo een chauffeur dood... die met zijn auto een zelfmoordaanslag wilde plegen. Volgens de Syrische televisie zat er 1200 kilo aan explosieven in de auto. Over de dader is verder niets bekendgemaakt. Het bericht komt een dag na de verwoestende dubbele zelfmoordaanslag in Damascus. Daarbij vielen 55 doden en bijna 40 gewonden. De aanslagen werden gepleegd voor een gebouw van de Veiligheidsdienst. De Europese economie krimpt dit jaar, maar voor 2013 is voorzichtig herstel in zicht. Dat heeft Eurocommissaris Rehn gezegd bij de presentatie van de economische ramingen van de EU. Reen verwacht voor de Europese economie 0,3% krimp. Volgend jaar groeit de economie in de Eurolanden naar verwachting 1%. In de hele EU wordt 1,3% groei verwacht. Nederland kan volgens Reen in 2013 ook weer groei verwachten, namelijk 0,7 procent. Het Nederlandse begrotingstekort is volgens de ramingen van de Europese Commissie hoger dan de toegestaande 3 procent. Maar daarbij is het vijfpartijenakkoord niet meegerekend. De rechter in Utrecht heeft 13 hooligans van FC Utrecht veroordeeld voor de voetbalrellen rond de wedstrijd tegen Twente in december. Een 41-jarige man uit Apeldoorn kreeg een celstraf van zes maanden... voor het gooien van een steen naar een agent te paard. Een man van 18 kreeg vier maanden gevangenisstraf. Hij maakte zich schuldig aan openlijke geweldpleging buiten het stadion. De andere straffen varieerden van gevangenisstraf van drie maanden... tot werkstraffen van 60 uur. Drie verdachten zijn vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs was. In maart waren al tientallen hoerlijkens veroordeeld... voor de rellen rond Utrecht-Twente. De verdachte van de roofmoord op een juwelier in Den Haag die in Georgië werd gearresteerd is uitgeleverd aan Nederland. De 19-jarige Sandro G. is vanmiddag op Schiphol aangekomen. Er wordt ervan verdacht dat hij eind april samen met Ziabé de juwelier in Den Haag heeft overvallen. De juwelier overleed aan zijn verwondingen. Sandro G. heeft op de Georgische televisie gezegd dat hij op de juwelier heeft geschoten.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 Een 18-jarige vrouw uit Vraneker is gisteren in Groningen de trein uitgezet... omdat ze geen kaartje had gekocht voor haar cello. De vrouw was met het instrument onderweg naar Parijs... waar ze studeert aan het conservatorium. De conducteur had de vrouw erop gewezen dat de cello te groot was... en daarom niet onder handbagage viel. Een misverstand, zegt de NS nu. De vrouw heeft van de spoorwegen excuses en een dagkaartje eerste klas gekregen. Het weer. Vanavond vanuit het noordwesten opklaringen. Vannacht aan de kust mogelijk een buitje. Het koelt af tot een graad of zes. Morgen vrijwel droog met afwisselend wolken en zon. Het wordt 11 graden aan zee tot 14 land in maart. Zondag is het zonnig en droog en iets warmer. Maar na het weekend wordt het weer wisselvallig. ANEB, verkeersinformatie. Er zijn fikse problemen op de weg rond Rotterdam. Dat komt door een serie ongelukken op de A4, hoogvliet richting Vlaardingen. Die weg is deze avondspits helemaal dicht... tussen knopend Benelux en knopend Ketelplein. De hele weg dus. Verkeer vanuit Europort wordt omgeleid via de Van Brienenoordbrug... over de A15 en de A16. Nou, op die A4 staat het verkeer wel muurvast. Het verkeer dat nog in die afsluiting staat... voor knopend Ketelplein, 5 kilometer. De A15 daarachter, tussen Rozenburg en knopend Vaanplein, 14 kilometer. Kilometer. Aan de andere kant van Rotterdam is een kettingbotsing geweest... bij Nieuwerkerk aan de IJssel richting Gouda. staat 5 kilometer Fiede en er is één rijstrook dicht. Ten zuiden van Rotterdam op de A16 van Breda naar Rotterdam... voor de randweg van Dordrecht, 8 kilometer na een ongeluk. De andere kant op richting Breda tussen Zwijndrecht... en de Moordijkbrug, 5 kilometer. Hallo? Hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant...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 Maak nu een afspraak voor een frisse blik op uw persoonlijke financiële situatie... op ing.nl slash gesprek. Middy de Groot, uw specialist van de ING. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede avond. Het is vrijdag 11 mei. De kleine generaal Dick Advocaat komt terug naar Nederland, naar PSV. Zo dadelijk een gesprek met hem. En valt die milde recessie in Europa nou mee of valt die tegen? Daar gaan we ook zo over praten. Maar eerst het geluid van Radio 1. Er is wel degelijk een verband tussen de brand vorig jaar juli... in de zendmast van IJsselstein... en de brand en het instorten van de zendmast in Smeelde. Uit een onderzoek gedaan in opdracht van mastbeheerder Novak... blijkt dat zenderbedrijf Broadcast Partners... in beide masten te veel vermogen naar de antennes heeft gestuurd. Hierdoor zijn uiteindelijk de branden ontstaan. De mastbeheerder komt tot de conclusie... dat Broadcast Partners onzorgvuldig heeft gehandeld. De NOS heeft het onderzoek in handen. Verslaggever Mark Hamer maakt aan de hand van het onderzoek... een overzicht. Vrijdagmiddag 15 juli 2011. De zendmast van Smelden. Op het moment dat de politiewoordvoerder wordt geïnterviewd. Uh, de toren is ongeveer 300 meter en de brandwoete is ongeveer op 180 meter hoogte. En Zo, dat meen je niet. Wat zag je net gebeuren, Ramon en Venema? Uh, ja, de toren komt dus nu te plekken naar beneden. Eerder die dag is er een kleine brand in de zendmast van IJsselstein. Door het geheel of gedeeltelijk wegvallen van de masten zijn lange tijd vele zenders slecht te ontvangen. Zoals het Radio 1-programma Radio Tour de France. is nu wel wat teruggezakt. Nu de status quo is Tot op heden was het verband tussen de branden in beide masten. na ja, 50 jaar trouwe dienst, een raadsel. Voor de mastbeheerder nu niet meer. Voor ons, als Novak, is hiermee het raadsel opgelost. zegt directeur Jan-Willem Tom. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens die zijn geregistreerd door het agentschap Telekom en KPN. Die meten namelijk de gegevens over de ontvangst van radiostations. Dit heet de veldsterkte. Deze veldsterkte is vergeleken met het stroomverbruik in de zendertorens. Daaruit blijkt dat in IJsselstein op 14 juli rond 23.30 uur de zenders van Broadcast Partners in oostelijke richting... 90% van hun kracht verliezen... terwijl ze wel evenveel stroom blijven afnemen. Gedurende zeker vier uur zijn die oostelijk gerichte antennes... wel gevoed met circa 8 kilowatt aan energie... die niet gebruikt is voor uitzendingen. Energie die niet gebruikt wordt... kan alleen maar omgezet worden in warmte. Nu blijkt dat in Smelden eigenlijk hetzelfde is gebeurd. Novec-directeur Tom. De systemen hebben stroom opgenomen gedurende zes uur lang... En die stroom is niet goed uh, uitgezonden. En dat betekent uh, dat vroeger of later in brand gaat. En het is zowel in, dat is in IJsselstein gebeurd en in Drenthe. Want nadat de zenders in IJsselstein vermoedelijk door vocht in de kabels aan kracht verliezen... probeert Broadcast Partners dat volgens de onderzoekers in Smilde te compenseren. Op 15 juli, 6 uur 36, 7 uur voordat de brand wordt geconstateerd... daalt de ontvangsterkte in de noordelijke richting. Dat brengt de onderzoekers tot de theorie dat Broadcast Partners het vermogen van zijn zenders in Smilde heeft herverdeeld. om de zuidelijke richting te versterken. Gevolg zou zijn dat de antenne gedurende 7 uur 3 kilowatt extra vermogen heeft gekregen. Meer dan genoeg om ook hier brand te veroorzaken. Een brand die uiteindelijk leidt tot het instorten van de totale zendmast. Zenderbedrijf Broadcast Partners heeft geweigerd aan het onderzoek mee te werken. Met dit rapport in de hand vindt Mastbeheer de Novec dat hem wel wat valt te verwijten. Nou, ze hebben in ieder geval zeven uur lang geen maatregelen genomen die ze hadden moeten nemen... door de zenders op tijd af te schakelen. Novak overweegt broadcastpartners aansprakelijk te stellen voor de schade. Directeur Tom. Dat is heel goed mogelijk, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Dat is een zaak van juristen. En Mark Hamer zei het al, zenderbedrijf Podcast Partners wilde alleen schriftelijk reageren. Daarbij willen ze niet inhoudelijk op het rapport ingaan. Podcast Partners wil een onderzoek afwachten, gedaan in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen. Dat onderzoek moet alleen nog worden opgestart. En wilt u nou veel meer weten over dit verhaal? Ga dan naar onze site nos.nl, want daar staat veel meer informatie nog. De Europese economie zit nog steeds in een milde recessie... maar voor 2013 is voorzichtig herstel in zicht. Dat zei Eurocommissaris Reen vanochtend bij de presentatie... van de economische vooruitzichten van de Europese Unie. Nu dus nog recessie in Europa, zegt supercommissaris Olly Rehn... in een bomvolle perszaal. Maar hij verwacht licht economisch herstel na de zomer. De recovery is forecast to begin from the second half of the current year onwards. De Vin staat bekend als een koele kikker. Hij presenteert slechts de feiten. Emotionele vragen, daar moet je bij hem niet mee aankomen. Maar vandaag begint hij een zin met een heuse kwalificatie. Iets wat Rein niet vaak doet. Of course, uh, less uh, positieve nieuws for the moment uh, as uh, unemployment uh, is. Uh... For the Slecht nieuws, zegt de commissaris, als hij de situatie op de arbeidsmarkten schetst. Ruim 10 werkloosheid in Europa. 1 op de 10 Europeanen dus zit werkloos thuis. Unemployment is expected to remain high at 10%. Een collega-journalist uit Griekenland grijpt zijn kans en spreekt Reen aan op zijn verantwoordelijkheid. Je beschrijft de collapse van het programma of de program collapse van de Griekse society. Uit uw rapport kun je maar één ding concluderen. De totale ineenstorting van de Griekse samenleving. Komt dat niet ook door u en uw harde bezuinigingen? Are you ready to, to accept partial responsibility? I do not, uh, agree with your assessment. Uh. Daar ben ik het niet mee eens, zegt Reen en de zaal houdt zich stil. Wetende dat de beleefde, nuchtere Fin slechts op zeldzame momenten iets van een mening prijsgeeft. De problemen van Grieken werden over de laatste decade. met grote externe en imbalances. Vergeet niet, zegt Reen, de problemen in uw land zijn ontstaan... omdat de Grieken jarenlang boven hun stand hebben geleefd. Grieken systematically systematisch beyond hun means voor een decade. Naast zorgen over de situatie in vooral Zuid-Europese landen... heeft Reen ook goed nieuws. Een land als Estland, nieuwkomer in de eurozone, doet het erg goed. En ook Polen, een nog betrekkelijk jonge EU-lidstaat, heeft goede papieren. Polen heeft de snelst groeiende economie van Europa. Als enig land heeft Polen geen last gehad van de financieel-economische crisis... Nederland helaas wel, zegt Reen. De recente economische groei in Nederland is helaas sinds eind vorig jaar krimp geworden. Maar einde van dit jaar, dan wordt het in Nederland beter. Als u dan toch groei voorspelt, kunt u dan niet wat soepeler zijn... met die strenge 3% begrotingstekort als maximum? Commissaris Reen had die vraag van de Nederlandse journalisten al verwacht. I give any today. Pas eind deze maand spreek ik me uit over wat Nederland nog moet doen of misschien wel mag laten. Bij Olly Reen heeft wel wat met die Nederlanders. Zijn favoriete voetballer is Johan Cruijff. En Reen zelf, amateurspeler, draagt in zijn vriendenteam rug nummer 14. Als eerbetoon aan Cruijff. Zou het de supercommissaris mild stemmen als Nederland straks vraagt om wat meer tijd en ruimte? It is essential for the of confidence the economy that the country pursues its fiscal consolidation with determination. Nee, dus afspraak is afspraak. Het gaat om vertrouwen in de economie, en dan is het van groot belang dat Nederland zich houdt aan de afgesproken Dank Thank you for joining us to this. Presentation of the Commissions uh, forecast. Dank u wel dat u allemaal gekomen bent. Dat waren de laatste woorden van Olly Reen in de bijdrage van Thijns AD. We praten erover verder met Jaap van Duin, oud topman van Robeco. Goedemiddag, meneer Van Duin. Goedemiddag, gesloten. Als we dit zo horen, moeten we dan optimistisch of pessimistisch zijn? Nou ja, de eerste vraag is uh, waar zijn de verwachtingen op gebaseerd? Ja. Uh, kijk, normaal na een neergang heb je iets van een soort zuivering. Dan trekken de bestedingen eraan omdat men uitbezuinigd is. Maar uh, voorlopig weet je van de kant van de overheden... Uh, moet er alleen maar bezuinigd worden bij ons en in de meeste andere landen. Uh, consumenten zijn vrij pessimistisch in de meeste landen van Europa. Uh, bedrijven investeren weinig. Ja, dan moet je het normaal hebben van de uitvoer. Maar je kunt niet uitvoeren naar andere landen in Europa die ook uh, krimpen. Dan moet je dus hebben van de uitvoer naar uh, Azië en Amerika... En, en daar zijn we dan een beetje afhankelijk van. Want uh, ja, ik, zie, ik vind de redenering moeilijk te volgen... Uh, waarom je nu in de tweede half van het jaar een cel uh, zou verwachten. Ja, nou, ze zijn iets pessimistischer dan het Centraal Planbureau. Want ze zeggen ook inderdaad wat u zegt... de consumentenbestedingen blijven wat achter. Maar ze hopen een beetje dat we op de bagage dragen van Duitsland kunnen gaan springen. Nou ja, dat is precies het punt. Uh, Duitsland uh, uh, heeft uh, tien jaar geleden onder Schreuder veel hervormingen doorgevoerd. Heeft een krachtige economie. Maar profiteert natuurlijk vooral van de vraag naar machines en auto's vanuit Azië en andere landen. Uh, dus eigenlijk zijn we in Europa een beetje daarvan afhankelijk. En, en wij dan als het ware via Duitsland. Mm -hmm. en, en ja, uh, Amerika heeft verkiezingen eind dit jaar. Dus daar zal volgend jaar wel bezuinigd moeten worden. Uh, nieuw leiderschap in China. Vraag wat daar gebeurt of die de onroerend goed uh, bubbel gaan uh, afremmen. En dus we zijn heel erg afhankelijk geworden... van uh, wat er buiten ons eigen gebied gebeurt. Want intern... Uh, de, de, de, normaal uh, zou een overheid uh, stimuleren in tijden van recessie... maar ja, nu gebeurt precies het omgekeerde. De ja. overheden moeten van, van meneer Reen bezuinigen. Ja, nou, want daar kom je bij dat groei- en stabiliteitspact... oftewel groei en bezuinigen, dat kan eigenlijk niet, zegt u? Nou, eigenlijk niet... Uh, ja, het kan wel volgtijdelijk, maar niet, laat ik zeggen, op hetzelfde moment. Je kunt uh, groei uh, be bewerkstelligen door te hervormen. Hè, wat Duitsland heeft gedaan. Uh, de arbeidsmarkt met name in de meeste landen. Uh, de pensioenmarkt in Nederland bijvoorbeeld. Maar dat heeft pas na een paar jaar effect. Dus dat werkt niet onmiddellijk door. Je kunt dus overheid investeren. Hè, klassiek Keynesiaan, zoals we in de jaren dertig ook deden. Ja, maar dan moet je dus gaan uitgeven. En dan loopt het tekort weer op. Ja. Of je kunt uh, Noordelijke landen... Dat is ook natuurlijk de laatste gedachte in Europa. Later dan de landen met grote betalingsbalansoverschotten zoals Nederland. Laat die dan wat meer uitgeven. Maar ja, dan kom je ook weer tegen die 3% grens aan. Dus ja, je kunt niet alle twee tegelijkertijd. Een enorme spagaat inderdaad. Maar wat je ook merkt, ook in de presentatie van Olly Reen... is dat die noordelijke landen die wij eigenlijk als een soort blok zagen... dat die ook steeds meer uit elkaar beginnen te groeien. Ja, bedoelt u nu uh, Duitsland-Nederland bijvoorbeeld? Duitsland-Nederland, maar ook Duitsland-Finland. Uh, uh, en eigenlijk is de vraag die erachter schuilt: van, is dat erg? Nou ja, kijk. Uh, de de gedachte in Europa is natuurlijk dat je een soort uh, uh, ja, balans moet hebben. Als er zwakkere landen zijn, dan moeten er ook sterkere landen zijn. Dat is een beetje de notie van uh, dat, dat Europa, wat, wat niet overal bezuinigd, maar dan wat uh, hier en daar kan stimuleren. Nou ja, dat valt in zoverre uit elkaar dat Duitsland loopt nog goed. Uh, Nederland natuurlijk binnenlands uh, minder. Uh, de Scandinavische landen, uh, inclusief uh, Zweden, Denemarken, gaat redelijk. Uh, dus ja, die zouden nog wat kunnen doen. Maar haast iedereen loopt toch tegen die grenzen van die, uh, van die, van die uh, 3% tekorten op. Ja, en uiteindelijk zal daar dus iets aan gedaan moeten worden. Want uh, de wal keert het schip. Nou ja, je ziet ook in de voorspellingen of in de ramingen... die de, de Europese Commissie nou heeft vrijgegeven... dat heel veel landen worden nu geraamd... een tekort groter dan 3% te hebben. Uh, België, uh, Nederland, uh, uiteraard Spanje, uh, Griekenland, uh, Portugal, Ierland. Dus ja, ik ga ervan uit dat we van die 3%... Uh, volgend jaar niet veel uh, terechtkomt en eigenlijk is dat maar goed ook, want wil je het wel halen, ja dan, dan haal je die die weer niet. Nee, nou ja, het probleem is helder geschetst door u. Uh, ik dank u wel, meneer Vandaan. Graag gedaan. Dag. Wat gaan we straks doen? Nou, Dick Advocaat die wil volgend jaar weer eens kampioen worden met zijn nieuwe club. De nieuwe club is Psv. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, uh, kettingbotsingen in de buurt van Rotterdam. Is daar iets aan de hand? Is er een speciale oorzaak? Nee, het is gewoon het is een serie toeval. ongelukkig... Nou ja, toeval. Ik durf het haast niet te zeggen, ik weet het niet. Maar op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... is in ieder geval een uh, vrachtwagen op een stilstaande auto ingereden. Daarop zijn acht auto's geknald. Het is een flinke ravage. De A4 is helemaal dicht tussen knooppunt Penelux... en knooppunt Ketelplein deze hele avondspits Heeft flinke gevolgen voor het verkeer rond Rotterdam. De A15 staat helemaal vol tussen Rozenburg en Knopend Vaanplein, 16 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wielrennen, de zesde etappe in de Giro is verreden. Sebastian Timmerman heeft het gevolgd. Sebastian, was het een leuke etappe? Nou, eigenlijk viel het me een beetje tegen. Het waren de eerste heuveltjes Ja, toch? precies. Nou, daarom had ik toch wel uh, wat verwacht. Uh, inderdaad, de eerste heuvel een soort ja, Ardennenomgeving. Centraal massief, zoals we dat in, in Frankrijk kennen. Een beetje in het mid-oosten van, van Italië, de Apennijnen. Uh, lastige klimmetjes van de uh, dik 200 kilometer moesten toch in totaal zo'n 40 kilometer uh, worden geklommen. Uh, dus ik had wel verwacht dat de klasse zich zo voor de eerste keer een beetje zouden gaan roeren. Misschien wat speldenprikjes links en rechts. Kijken wie er goed zijn even na zo'n week. Even testen wie er goed zijn en even kijken of er concurrenten bij zitten die wat minder goed zijn. Maar dat gebeurde niet. Uh, we hadden een kopgroep. Eerst 15, daarna 11. En uiteindelijk bleven er 5 over. En uit die vijfman uh, uh, rijdt of uit die kopgroep rijdt een Colombiaan weg uh, Miguel Angel Rubiano Chávez, uh, zesdejaars prof wisselt bijna ieder jaar wel zo'n beetje van ploeg en rijdt uh, uh, nu zeg maar voor een ploeg uit normaal gesproken de eerste divisie van het duur en een ploeg die hier mag rijden met een, uh, met een wildcard maar wel een ploeg Androni Giocattoli die eigenlijk wel ieder jaar terugkeert uh, in de Giro ploeg altijd met veel Colombiaanse renners gehad in het verleden. En die Chavez, die Rubiano chavez die rijdt solo naar de streep en, en wint de etappe. Tweede wordt Adriano Malori, een Italiaan. Op 1 minuut en 10 seconden. Het was rekenen, rekenen, rekenen geblazen. Uh, ook omdat het peloton nog weer dicht bij die achtervolgende groep kwam. Peloton finisht op 1 minuut en 51 seconden. Betekent dat die Malori, die tweede wordt, toch kan juichen, want uh, hij pakt de, de roze trui. Uh, neemt hij over van Navadauskas, voor wie het wel te snel ging. Die moest een beetje in die zware sectie... met al die beklimmetjes uit het peloton lossen. Uh, dus de dagwinst naar een Colombiaan, Rubiano... Uh, maar toch ook een blij Italiaan met de roze trui, Adriano Malori. En de, laat maar zeggen, de favorieten die zitten er een beetje kort op? Ja, die zaten allemaal in het peloton. Uh, dat is op 1 minuut en 51 finishte van, uh, van, de, van de dagwinnaar. Uh, en ik denk ook dat zij zich een beetje hebben ingehouden... omdat uh, we dit weekend de eerste aankomstenberg op gaan krijgen. Zowel morgen als zondag. Op. Dus ik denk dat daardoor uh, de koers van vandaag een beetje lam gelegd er is. Trouwens wel vier uh, namen die hebben opgegeven. Lastras... Uh, die zat in de kopgroep, viel letterlijk weg uit de kopgroep. En uh, drie sprinters. Uh, Fiju van Vakanselij doet niet meer mee. Uh, Thor Husoft, de oud-wereldkampioen, doet niet meer mee. En ook Tyler Ferroar doet niet meer mee. Dus dat betreft wel uh, belangrijke namen bij de opgevers vandaag. Goed, en morgen gaan we weer met nieuwe verwachtingen kijken... en luisteren vooral ook naar de etappe. Dankjewel, Sebas. Oké. Okay. 64 jaar is hij, dikke advocaat Maar nog lang niet van plan om met pensioen te gaan. Want na het EK met Rusland gaat advocaat aan de slag bij PSV in Eindhoven. En vanmiddag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 En dat is ook de reden waarvoor ik het gedaan heb. Het is lang geleden, ze zeggen wel, als je het ergens goed gehad hebt, moet je het juist niet doen. Waarom doet u het wel? Ja, maar wat moet je met die spreekwoorden? Daar, ga ik, daar, daar, daar doe ik niks mee. Nou, er zijn natuurlijk wel voorbeelden dat het niet zo goed uitpakt als dat het daarvoor was. Kijk naar FC Twente, het schiet me zo te binnen. Maar... Nogmaals, uh, je begint eraan en op het einde kan je zeggen of het goed is of niet. En uh, wij hebben er alle vertrouwen in, we hebben een, go een goede staf. We hebben, ik denk, een uitstekende selectiegroep. En als we dat zo kunnen breien zoals we het zelf willen voor het komende jaar heb ik er een heel goed gevoel bij. Daar komt Mark van Bommel vermoedelijk volgende week bij, uh, begin van de week. Ja, wat voegt hij nog toe aan wat er dan niet is? Want u zegt steeds, ze hebben eigenlijk al een hele goede groep hier. Nou, Mark brengt natuurlijk een enorme ervaring mee. Naar iedereen. Naar, naar spelers, naar, naar scheidsrechters. En op de manier zoals hij nu nog speelt, ja, is dat natuurlijk een uitstekende aanvulling van de selectie naar scheidsrechter zegt u? Ja, speelt ook mee. Die, ja, vertel eens. Die doen er ook mee, of niet? Maar die kan hij mooi bespelen. Met zijn ervaring van hem pikken ze wel wat kritiek. Nou, soms wel, soms niet. Maar Mark is natuurlijk een hele ervaren speler. Ik denk dat dat uh, voor PSV een uh, fantastische speler wordt. Nou, zei u twee jaar geleden toen u bij AZ wegging... Uh, ik wil lekker mijn eigen tijd kunnen indelen. Zeker nooit meer in club. En kijk eens aan, nog geen twee jaar later? Ja, dat er is ook een spreekwoord van... waar, waar staat er geschreven dat je principeel moet zijn, hè? Wat is er veranderd? Waarom zegt u toch, uh, ik nou, kan er toch is... elke dag aan? Nou, het is veranderd dat ik wel eens wedstrijden zie, dan denk ik, ja, eigenlijk zonde. Ik zit hier op de bank, en terwijl ik eigenlijk daar op dat veld moet zitten. Dat was de drijfveer. Ik zei, ja, als er een leuke club komt, dan pak ik dat. En dat bondscoatschap, dat heb ik nu ook wel genoeg gedaan. Getuigt het van lef? Ik bedoel, U heeft eigenlijk niks meer te bewijzen. U heeft alles gewonnen, misschien een titel met het Nederlands Elftal niet, maar voor de rest. Uh, er zit een afbreukrisico aan. Ik bedoel, is dat ingecalculeerd? Nee, totaal niet. Dat inziet me ook niet. Ik heb een halve finale, kwartfinale in ons zelf al. Andere landen kampioen geworden. Dus. Maar bewijzen moet je altijd. Ik bedoel, gisteren is gisteren. Je denkt alleen maar aan morgen en dat is presteren. En, uh... als ik zeg moedig, dan vindt u dat ja, te, groot. <lacht> ja, te groot? Ja, te groot. Ik vind het gewoon heel leuk. Doelstelling duidelijk? Nogmaals, als je bij PSV Ajax, de PSV en al die anderen uh, en Twente. Dan ga je voor het kampioenschap. Dat is gewoon eerlijk. Moet gewoon gebeuren. Moet gewoon gebeuren. Ja. <laughs> dat zijn dikke advocaat met een fantastische uitspraak. Waar staat geschreven dat je principeel moet zijn? Hij was in gesprek met Ragnar Niemeyer.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 De brand en het instorten van de zendmast in het Drentse Smilde op 15 juli vorig jaar... heeft wel degelijk te maken met de brand in de zendmast in IJsselstein eerder die dag. Dat blijkt uit onderzoek van mastbeheerder Novak, dat in handen is van de NOS. De antennes zonden niet goed uit, maar kregen wel de gebruikelijke hoeveelheid energie. En daardoor liep de temperatuur zo hoog op dat er uiteindelijk brand ontstond.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 In Amsterdam is een man die door de politie werd gezocht... zwaar gewond geraakt toen hij zichzelf neerschoot. Zijn toestand is kritiek. De man was mogelijk betrokken bij een drievoudige moord in Purmerland in december. Vanochtend vroeg viel een arrestatieteam de woning van de man in Amsterdam-Noord binnen. Tijdens onderhandelingen schoot hij zichzelf neer.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 Het was vandaag nog 21 graden in Maastricht, dus opnieuw een warme dag. En ook in andere delen van Nederland steeg het kwik nog wat door. Maar de wind is aan het draaien en neemt koude lucht vanuit het noordwesten met zich mee. En dat gaan we merken. Niet alleen aan de temperatuur, want zaterdag overdag wordt het bijvoorbeeld 10 tot 13 graden. Maar ook aan het weerbeeld, want er is dit weekend veel meer ruimte voor de zon... dan dat dat de afgelopen dagen het geval was. En zondag heeft er voor de beste papieren. Bovendien is de kans op neerslag erg klein. Kortom, er staat ons een cool weekend te wachten, maar wel een die meest droog en met zon gaat verlopen. ANB verkeersinformatie. Een flinke ongeluk op de A4 hoofdvliet richting Vlaardingen bij Rotterdam veroorzaakt grote problemen daar. Verder verloopt de avondspits op zich vrij normaal. Maar die A4 is wel blikvanger op dit moment. Want die is deze hele avondspits dicht tussen Knopend Benelux en knooppunt Ketelplein. Heeft grote gevolgen voor de A15 vanuit Europoort. Daar staat het helemaal vast tussen Rosenburg en Knopend Vaanplein over 18 kilometer. Ja, het is ook de verplichte omrijroute, de A15 en de A16. Maar daar is het dus wel extra druk. Wat verder nog opvalt is de aanrijding op de A27 vanuit Almere. Bij Bildhoven, 4 kilometer file daarachter.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 Master the cloud met HP en Simac. Ga naar simac.com/cloud. Zo, hakken uit, iPad erbij, even lekker zitten. Dat zijn de foto's van Prominent. Prominent, specialisten lekker zitten. Niets is onmogelijk met Monta parket van Bruinzeil. Bruinzeilparket.nl/monta. Zitten, relaxen.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 Een helpdesk tot tien uur 's avonds. Met techniek die het doet. JPC Business. Ga naar prominentzitten.nl voor de speciale luisteraarsaanbieding. Prominent, specialisten, lekker zitten. ZNOS, het Radio 1-journaal. Slordigheid, verkeerde inschattingen. Dat is volgens de baas van zakenman JP Morgan de reden dat de bank 2 miljard dollar kwijt is. En hij waarschuwt dat de verliezen mogelijk groter zijn. Wim Swanenburg is analist bij de vermogensbeheerder Stroeve en Lemberger in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. 2 miljard dollar, dat klinkt ook op de manier waarop ik het uitspreek ons ernstig in de oren. Uh, is dat het ook? Nou, JP Morgan Chase, dat is de grootste bank bijna ter wereld. Uh, ze hebben nu een winstwaarschuwing afgegeven. Ze vallen er niet van om. Uh, ze hebben ook gezegd dat de dividend gehandhaafd uh, kan blijven worden. Maar het uh, schaadt wel het vertrouwen wat we hebben in de grote financiële instellingen. En op Wall Street uh, woedt een uh, enorm debat. De toezichthouders uh, die willen toch meer greep op de zakenbanken krijgen... en met name op uh, de handel voor eigen rekening. Yeah. Zakenbanken die zijn daar niet van geporteerd... maar die staan inmiddels toch steeds meer met de mond vol tanden. Ja, want ook in dit geval. Want Wat is hier misgegaan? Nou, JP Morgan heeft zichzelf altijd gekwalificeerd... als de kampioen van risicomanagement. En nu blijken ze hun eigen handelsposities niet te kunnen overzien. Ze hebben gezegd risico's te willen indekken. Maar het lijkt toch eigenlijk veel meer op een speculatieve transactie. En die is uh, volledig uit de hand gelopen. Wat valt dat in gewone mensentaal uit te leggen wat, wat ze hebben gedaan? Uh, ja,. Het is in, uh, in de handelsdivisie waar ze ook uh, met derivaten, met opties en futures uh, handelen. Soms daar proberen ze zich bijvoorbeeld in te dekken tegen rentebewegingen. Wat dat betreft kan je het wel een beetje vergelijken met zo'n uh, zo Vestia-affaire. Ja. En uh, ja, JP Morgan moest het allemaal uh, goed hebben kunnen afdekken. Maar uh, nu blijkt bij tussentijdse uh, cijferrapportage dat ze toch uh, dit kwartaal... nou ja, minimaal voor twee, misschien wel drie miljard uh, verlies op die posities hebben gelopen. En het is geen fraude? Het is, voor zover we nu weten, geen fraude, maar echt het falen. Uh, het uh, ze hebben zelf al gezegd, we hadden afgelopen kwartaal ook nieuwe modellen, nieuwe statistieken ingevoerd. Uh, dat hebben ze al uh, direct uh, teruggedraaid. Goed, het is dus geen nieuwe Nick Leeson. Maar dan dacht ik altijd, dat als je dit soort dingen doet, dat dan op een gegeven moment er altijd wel een, een slim computerprogramma is, dat uh, alarmbellen laat afgaan. Nou, inderdaad, het is heel veel geautomatiseerd in, in risicomanagement. Maar het blijkt toch altijd dat er zulke grote transacties af en toe ook, ook plaatsvinden. Dit is niet wat je noemt high frequency trading. Want dat zijn gecomputeriseerde transacties. Die worden door computerprogramma's gegenereerd. Dit is echt het afdekken van een eigen positie. Maar waar uiteindelijk JP Morgan helemaal scheef heeft gezeten. En ja, als dat eenmaal bekend is in de markt. Dan uh, moet JP Morgan om van het uh, verlies af te komen zo'n uh, transactie, zo'n uh, uh, ja, positie verkopen. Ja, uh, andere partijen zien uh, JP Morgan aankomen en dan zal toch JP Morgan moeten bloeden en met mindere opbrengsten genoegen moeten nemen. Maar hadden ze niet een schoonschip gemaakt daar in Amerika na 2008? Uh, er wordt gewoon schip gemaakt, maar dit valt toch niet helemaal te beheersen. De topman Jamie Damon, die ging er helemaal prat op... nog juist bij de publicatie van de laatste kwartaalresultaten... dat zij alles onder controle hadden. Maar ja, je kan je afvragen, de grote zakenbanken... zijn die niet too big to fail en zijn ze ook niet too big to manage? Ja. Moet je eigenlijk niet die handelsactiviteiten... met name die voor eigen rekening, apart zetten... zodat dat niet langer gegarandeerd wordt door de ze er ook in Amerika zijn. Want de belastingbetaler wil hier niet vooropdraaien. En uh, gisteravond was ook president Obama er als de kippen bij... om te zeggen, there will be no more bailouts. Dus geen reddingsacties meer voor de grote banken... om dit soort uh, verliezen af te dekken. Maar hij moet dus zelf op de blaren uh, zitten. En ik begrijp dat die 2 miljard, dat is nog maar een schatting. Want ze weten het eigenlijk niet. Ja, het feit alleen al dat ze dit nu ontdekt hebben... en dat ze het helemaal uit moeten zoeken. Er zijn nog geen ontslagen gevallen, maar er zullen ongetwijfeld naar zonder ook uh, worden, worden gezocht. Uh, ja, Dit kan natuurlijk toch nog een, een vlekwerking uh, hebben. En dan uh, inderdaad ook een effect hebben op de, op de hele financiële wereld. Want uh, hoe, hoe is het op Wall Street? Heeft het inderdaad dat effect dat het naar beneden gaat? De, de Europese beurzen, wereldwijd hebben de beurzen... eigenlijk de hele dag in het rood gestaan. Met name de financiële sector. Maar er zijn vanmiddag ook nog positieve cijfers... over de Amerikaanse economie gerapporteerd. Het consumentenvertrouwen was toch weer wat beter... dan ze hadden ingeschat. Dat uh, zet op dit moment uh, de Dow Jones... De Amerikaanse beurs in de plus, maar binnen de financiële sector zijn er wel rode cijfers en JP Morgan Chase zelf verliest 7,5%. Nou, dat is geen katerpis, zeg je dan. Meneer Zwanenburg, ik dank u wel. Wim Zwanenburg was dat, analist bij de vermogensbeheerder Stroeven en Lemberger. De oud-hoofdredacteur van de opgeheven krant The News of the World... moest zich vandaag verantwoorden voor de Liefjesan-commissie. is die commissie die onderzoek doet naar de afluisterpraktijken... van de Britse tabloids. Naar dit verhoor werd wekenlang uitgekeken. Correspondent Anna Sane nu aan de lijn. Anna Sane, wie werd er uh, vandaag verhoord? Ja, Rebecca Brooks werd vandaag verhoord. En staal hoofdredacteur, hè? Ja, precies. Van de en van News of the World. En ze werd vandaag vooral ondervraagd over haar relatie met politici. Ze mocht namelijk niet ondervraagd worden over onderwerpen die vooroordelen zouden veroorzaken in het politieonderzoek dat naar haar loopt. Desalniettemin kwamen er interessante feiten naar voren over de relatie die Rebecca Brooks had met Britse politici. In het bijzonder haar relatie met de Britse premier David Cameron. Want ook na haar ontslag bij de schandaalkrant News of the World. En terwijl haar diensttelefoon was afgepakt en ze haar werk e-mail niet meer kon lezen, kreeg ze indirect een bericht. Van premier Cameron, die haar een hart onder de riem stak. It has been reported in relation to Mr. Cameron, but um, a message of support along the lines 'keep your head up'. Is that true or not? From? From Mr. Cameron, indirectly. A along those lines. It was more. I, I don't think that they were the exact words, but along those lines. Mm. Ja, dus indirect kreeg Rebecca Brooks van Britse premier David Cameron te horen dat ze moed moest blijven houden, te midden van het afluisterschandaal dat toen net aan het licht kwam. Maar daar bleef het niet bij. De relatie met politici was nog hechter dan dat. En deze invloed en haar geliefdheid onder Britse politici kwam nog eens naar voren doordat ze haar veertigste verjaardag meevierde. Zo vertelde ze de Leveson-commissie. Er was een 40 th birthday party voor Mr. Rupert Murdoch's huis, is dat correct? Dat is correct. And were politicians present on that occasion? Uh yes, some. Uh, Mr Cameron and Mr Blair were presumably present, were they? It was a surprise party for me, so um, I'm pretty, I know Mr Blair was there. I'm not sure if Mr Cameron was, possibly. Ja, Rebecca Brooks werd dus verrast door een surprise party in het huis van Rupert Murdoch toen ze veertig werd. En oud-premier Tony Blair was één van de genodigden. En zover, zover Rebecca Brooks zich uh, kan herinneren, zou het goed kunnen dat David Cameron ook haar verjaardag toen meevierde. Hieruit blijkt dus wel dat ze een heel goede vrienden had onder de Britse politieke elite. Ja, een goed netwerk zeg je dan hè. Ja. Uh, en het, uh, haar relatie met die Rupert Murdoch, uh, werd daar verder ook nog op ingegaan? Ja, haar relatie kwam zeker nog aan bod. Wat opviel was dat ze vertelde um, dat, lief, of, dat ze heel geregeld contact had met Rupert Murdoch... terwijl hij zelf tijdens zijn verhoor verklaarde dat hij het reilen en zeilen van de kranten niet zo bijhield. Uh, verder vertelde Rebecca Brooks over Rupert Murdoch dat ze in grote lijnen wel dezelfde ideeën hadden over onderwerpen zoals Europa... Uh, wel verschillen ze van mening over de inhoud van de krant. Uh, terwijl Rupert Murdoch uh, graag meer verhalen zag over serieuzere mm -hmm. onderwerpen... wilde Rebecca Brooks meer populaire verhalen over bekendheden in de krant. Ze zei dat uh, Murdoch vond dat er te veel celebrity-verhalen in de krant stonden... ook al hield hij wel van ex-factor. Nee. Uh, het was trouwens de eerste keer dat Rebecca Brooks in het openbaar werd uh, verhoord. Hoe zat ze erbij? Hoe kwam ze over? Nou, ze was zeker niet zo vergeetachtig als James Murdoch, de zoon van de uh, mediamagnaat Rupert ja, Murdoch. Nee, niks meer, hè? Nee, die was uh, alles uh, spontaan vergeten. En uh, ook al kon Rebecca Broek zich niet alles meer herinneren, um, ze, ze wist toch het meeste wel. Ze kon alles goed um, opvangen. Ze kwam heel goed over, uh, tot verbazing van velen. En ook al vroeg ze wel geregeld om verheldering van vragen en gaf ze ook afwijkende antwoorden. En wat ook opviel was dat ze in haar antwoorden veel schermde met de lezers van de, de ik denk dat de zin, de lezers, de meest machtig zijn. Het is hun stem die we proberen te reflecteren, hun onrechtvaardigheden, hun bezorgdheid die we proberen te bekampen, hun interesse die we proberen te engageren. ik denk, zei Rebecca Brooks hier, dat lezers het machtigst zijn. Het zijn hun zorgen, hun onrechten en hun interesses waar wij ons in verdiepen. En volgens Rebecca Brooks had de Sun een sterke band met haar publiek. Sommige lezers belden de krant zelfs om de weg te vragen als ze verdwaald waren. <lacht> nou, met zulke stellingen schoof ze eigenlijk een deel van de koers van de tabloidkrant af op de lezers. Want zij was gewoon één van hen en zij hield rekening met wat het publiek wilde. Rebecca Brooks was niet degene die de koers of de mening van de krant oplegde. Het waren de lezers die het zo wilden. Nou, ja, zo ook verdediging. Dankjewel. Anne Zane. Straks demissionair minister Spies... die wil de wachtgeldregeling voor ambtenaren met spoed hervormen. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan met heel erg veel problemen rond Rotterdam. Ja, terwijl het in de rest van het land eigenlijk relatief meevalt. Maar die, de A4 is nog steeds dicht van Hoogvliet naar Vlaardingen... door een kettingbotsing. Um, dat blijft voorlopig zo voor technisch onderzoek. Het staat helemaal vast op de A15 vanuit Europoort... tussen Rozenburg en, en Vaanplein 17 kilometer. Omrijden moet via die route en verder via de A16, de Van Briennoordbrug. Daar is het ook veel drukker dan anders. Er zijn ook mensen die slim denken te zijn en omrijden via de Maastunnel. Maar doe dat maar niet, want... Daar staat het ook helemaal vast. Op dag 27 is zojuist een ongeluk gebeurd bij Bildhoven. Er staat 7 kilometer verder achter vanuit Almere dus. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het 8 december-proces in Suriname heeft opnieuw vertraging opgelopen. Na het aannemen van de amnestiewet door het Surinaamse parlement eerder dit jaar was het de grote vraag of het proces tegen Bouterse door zou gaan. De krijgsraad heeft zich daar vanmiddag over uitgesproken. Meester Vladimirov volgt de uitspraak bij de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam. En hij licht het vonnis van de krijgsraad toe. Moet even terug naar de context om dit iets goed kunnen begrijpen. Loopt een, een strafproces. Een van de partijen, de verdachte werpt een probleem op zegt rechters, jullie mogen niet verder, want inmiddels hebben we een amnestiewet. Die rechters hebben nu alleen maar antwoord gegeven op die vraag en op niks anders. Namelijk op de vraag, mag die amnestiewet wel of niet? Precies, in theorie zijn er twee mogelijkheden. De amnestiewet zegt, jullie mogen überhaupt niet meer verder. Of die amnestiewet zegt wat jullie ook doen, aan het einde komt er een straf en dan mogen jullie niet in uitvoer leggen, want ik heb amnestie. Ze hebben op de eerste vraag antwoord gegeven. En dat antwoord luidt, we hebben die wet getoetst aan de, aan de grondwet. Met oog op de vraag of de wetgever zich mag bemoeien met een lopend proces. Of dat de wetgever alleen maar iets mag zeggen aan het einde van het proces. Dat was die tweede vraag. Nou, op de eerste vraag zeggen zij, nee, je mag je niet bemoeien met een lopend proces. Amnestie geldt voor dingen die gebeurd zijn. En er moet nog iets gebeuren, we zijn nog lang niet klaar. Twee dat ze gezegd hebben in die toetsing. We toetsen aan het Inter-Amerikaanse Inter verdrag in zaken de rechten van, van de mens... en aan het BUPO, het VN-verdrag in zaken de rechten van de mens. En op grond van beide verdragen zeggen wij dat de amnestiewet in strijd komt met die verdragen voor zover die amnestiewet tot strekking heeft dat wij niet verder mogen gaan. En dan zeggen zij, dus vinden wij... maar dat zeggen ze niet hardop, we mogen verder. Maar ze zeggen, nou, jullie horen wat wij ervan vinden... Als je het niet mee eens bent, dan kun je naar het Hof. Want dit is een tussenbeslissing voordat we verder gaan. Dus in feite nodigen ze uit tot hoger beroep? Ze hadden ook hun mond erover kunnen houden. Gewoon kunnen zeggen, nou, dit is het dus. Wij vinden dat ze wel bevoegd zijn, we gaan gewoon verder. En dan is het aan partijen om van hun recht van appel gebruik te maken, ja of nee. Maar nu nodigen ze partijen als wij uitdrukkelijk uit. Leg het als je wil, maar voor aan het Hof. Dat betekent dat ze onzeker zijn, dat ze eigenlijk zelf de vingers niet durven verbranden. Dat is de reden waarom ik zeg een beetje bangige uitspraak. Het is zorgvuldig. Inderdaad, partijen hebben het recht om het aan het hof voor te leggen. Maar dit geeft ook een beetje weer te zeggen van... wint het toch wel prettig als het hof het ook vindt. En als ze nu inderdaad in beroep gaan, hè, die tegenpartij, ja. en de verwachting is van wel of Ik niet? Ik denk dat ze wel in hoge ja. beroep gaan, ja. Dan kan het dus nog maanden duren voordat daar een uitspraak ja. komt. Ja. Ja. Ja. En al die maanden ligt het proces weer stil. Ja. En het hof zal waarschijnlijk opnieuw zittingen organiseren... om partijen erbij een gelegenheid te stellen om argumenten aan te voeren... waarom het wel of geen goede beslissing van de rechtbank is... En dan vervolgens zal het hof zijn oorlog vergeven. Ik denk persoonlijk dat het orde van het hof hetzelfde zal zijn omdat het een logische beslissing is. Ja, en dan nog even vooruit kijken en terugkomen tot wat u net zei. Dan zou het zo kunnen zijn dat um, um, de krijgsraad zegt... Uh, wij gaan door met al dan niet een veroordeling. Dan komt die veroordeling er mogelijk. En dan kunnen ze alsnog zeggen, nu gaat die amnestiewet ja. in... en worden de mensen niet vastgezet. Nou, dat, dat is de normale werking van de amnestiewet. Pas wanneer je afstraft bent, dan pas krijg je amnestie. Huh? Alleen de vraag wordt dan, is het geven van amnestie in dit geval... In strijd met de hogere voorziening. Ook al is het volgens het normale gang van zaken. Die vraag is nog onbeantwoord. Kortom, de onzekerheid blijft. Aan het eind kan er nog een leuke verrassing uitkomen. Meester Vladimirov was dat in gesprek met Karin Alberts. Duimen draaien is er voor oud-politici niet meer bij. Het kabinet wil nog voor de verkiezingen de wachtgeldregeling versoberen. Dat betekent dat afzwaaiende Kamerleden en bewindspersonen... sollicitatieplicht krijgen en hooguit zo'n drie jaar wachtgeld ontvangen. Het kabinet voert daarmee een afspraak uit van de Vijf coalitie. Minister Spies van Binnenlandse Zaken. We hebben besloten dat er een spoedadvies aan de Raad van State gevraagd wordt... voor het versoberen van de wachtgeldregeling van politici. En wat betekent dat dan als politici bijvoorbeeld afzwaaien uit de Tweede Kamer? Dat de duur van hun wachtgeldregeling gelijk getrokken wordt aan de duur van de WW-uitkering. Dus die maximaal krijgen politici nu vier jaar wachtgeld. Op basis van de WW is dat drie jaar en twee maanden. En dat wordt dus voor politici ook drie jaar en twee maanden. Het was altijd een beetje de steen des aanstoots. Politici die uh, ja al. Te boek staan als zakkenvullers, althans in de volksmond... en dan ook nog met een mooie wachtgeldregeling jarenlang niets kunnen doen. Is dat wat u beoogt met uh, deze regeling om aan te passen? Nou, Ik neem in ieder geval eerst maar eens even afstand van het beeld dat politici zakkenvullers zijn. Ik ken vooral volksvertegenwoordigers die zich een slag in de te werken... en met heel veel passie hun vak proberen uit te oefenen. Daar hoort een fatsoenlijke salariering bij. Daar hoort ook een goede wachtgeldregeling bij. Er is niks op tegen om die wachtgeldregeling voor politici gelijk te trekken met de wachtgeld uh, en dus de werkloosheidsuitkering voor anderen. Uh, en dat is precies wat we nu doen. En dat doen we ook omdat in het lenteakkoord is afgesproken... dat uh, ook politici hun deel moeten leveren in uh, de versobering van een aantal uh, regelingen. Vandaar deze verkorting van de wachtgeldduur. Die wachtgeldregeling was ruimer dan de WW-regelingen... omdat politici ook um, ja, afbreukrisico lopen... Uh af moeten treden om zaken waarin ze zelf niet eens verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld. Is het dan wel redelijk om hen diezelfde regels op te leggen als een gewone werknemer? In de duur wordt hij dus gelijk getrokken met de WW-uitkering. Voor de rest blijft de appa regeling want zo heet dat ding, uh, officieel uh, bestaan. En ik vind het uh, zeer te verdedigen dat ook politici in deze tijd... meedoen in de versobering van een aantal sociale vangnetten... die er ook voor hen zijn. Die blijven er ook. En een wachtgeldregeling van drie jaar en twee maanden... is toch voor veel politici ook alleszins uh, acceptabel. Stel nu... Dat u geen lijsttrekker wordt en niet terugkeert in de Tweede Kamer en aanspraak moet maken op die wachtgeldregeling. Dan moet u straks solliciteren. Ja, en daar is niks mis mee. En eh, als ik eh, op wat voor reden dan ook niet meer terug zou komen op wat voor plek dan ook in het Binnenhof... dan ga ik natuurlijk op zoek naar een andere plek. Dan ga ik niet achteroverleunen en niks doen. Dan zorg ik ervoor dat ik zo snel mogelijk weer mijn eigen brood verdien. Het is ook bekend van politici, met name afzwaaiend Kamerleden, dat zij vaak lang moeten zoeken naar een nieuwe baan. Dat valt reuze mee, want als je naar de uh, politici kijkt, de Kamerleden... die het meest recent zijn afgezwaaid... dan is het overgrote deel daarvan op dit moment alweer in staat... om zonder wachtgeldregeling in het eigen onderhoud te voorzien. Dus er zijn er relatief weinig die lang van de bestaande wachtgeldregelingen gebruik maken. We hebben het nu over landelijke politici, Kamerleden, ex-ministers, dat soort uh, mensen. Maar dit geldt natuurlijk ook voor wethouders. Dit geldt voor wethouders, dit geldt voor gedeputeerden, dit geldt voor burgemeesters... Dit dit geldt voor commissarissen van de Koningin. Dit geldt voor alle politieke ambtsdragers. En dat zei de minister van Binnenlandse Zaken, demissioneer. Minister Spies was dat. In gesprek met onze verslaggever, Michel Breedveld. Het NOS Radio en Journal, Media Overzicht. En de eerste Freddy Fantyne. De grootste bank van de Verenigde Staten, JP Morgan Chase, heeft veel geld verloren met riskante financiële producten. Dat hoorde u al. NSC Handelsblad schrijft erover op de voorpagina. Topman Jamie Dimon sprak over ernstige fouten en domme keuzes. En net als hier bespraken ze bij CNN, de, ex de ex bespraken experts daar... het effect van de verliezen. Het klinkt like het enorm verhaal is, maar op het einde van de dag... voor de bank zelf it's not going to be such a big deal. Whether it hurts his reputation, I think in the short term, there's no question it will. I mean, it's sort of a chink in his armor. He's got a stellar reputation, a very well-respected man on Wall Street. He's been there a long time, but this, not so great. Not so great. Het klinkt enorm dramatisch, zegt deze deskundige. Maar voor de bank zelf zal het wel niet zo'n groot probleem zijn. Wel zegt ze dat de reputatie van topman Jamie Dimon, die zeer gerespecteerd wordt op Wall Street, hierdoor wel een deukje op zal lopen. NRC Handelsblad schrijft ook over een toespraak die Ayaan Hissi Ali heeft gehouden in Berlijn. Daarin besprak ze onder andere de Noorse massamoordenaar Anders Breivik. Ze zei... Breivik schrijft in zijn manifest niet dat het moslims waren die hem tot zijn daden brachten, zoals vaak wordt gebracht. Hij nam zijn toevlucht tot geweld omdat het hem niet lukte door de politieke correctheid te heen te breken had dus heer Siali. Ze vindt dat wat zij noemt advocaten van het stilzwijgen neonazisme in de hand werken. Heer Ali hield de toespraak gisteren toen ze een prijs kreeg voor haar compromisloze strijd voor de rechten van moslimvrouwen. Rondom de Giro wordt een trend gesignaleerd. Overigens ook in andere wielerondes, maar die ronde van Italië is nu. Het magazine Fiets schrijft... bij een leiderstrui hoort tegenwoordig een aangepaste helm en een aangepaste broek... allemaal in dezelfde kleur als die leiderstrui. En wielrennerliefhebbers zullen ook wel weten... dat er ook al speciale brilpootrubbertjes in de kleur van de truien worden gemaakt. En nu heeft BMC ook de fiets van Taylor Finney speciaal voor hem roze gespoten. De Amerikaan is wel al twee keer hard gevallen met die nieuwe fiets... maar hij had gelukkig niks gebroken... zodat hij vandaag ook weer gewoon mee met al zijn roze spulletjes. Maar die roze trui is vandaag overgegaan op Adriano Malori. Dat hoorde u ook al net. Ik ben heel benieuwd wat ze nou met die fiets doen. We hebben morgen eventjes goed opletten. Sommige dingen veranderen nooit. Voor op het Fries Dagblad een oude wets aandoende foto... van een militair die afscheid neemt van zijn liefje. Volgens het onderschrift viel het afscheid vlak voor het vertrek... uit Den Helden van het luchtverdedigings- en commando-frugat Evertsen. En zo te zien was het ook nog aan boord. Op de achtergrond nog een andere militair en een geheze vlag. Het haar van de vrouw wappert in de wind. De geliefden kussen elkaar, nogal innig de ogen gesloten. Hare majesteit Evertse wordt de komende maanden als vlaggenschip ingezet... van de NAVO, van de missie die piraterij bestrijdt in de buurt van Somalië. En dan komt de week van het huisdier eraan. En in verband daarmee kunnen scholen een hond een snuffelcollege laten geven. Jaarlijks worden 150.000 mensen gebeten door een hond. Dat schrijft de Sofia-vereniging op haar site. En het zijn meestal kinderen en vaak moeten ze naar de eerste hulp. 86% van die beten had voorkomen kunnen worden... als kinderen het gedrag van honden beter hadden geïnterpreteerd. Tijdens dat snuffelcollege komt er dus iemand van de vereniging met een hond op school uitleggen. Bijvoorbeeld dat een hond die er genoeg van heeft de staart tussen de poten trekt en zijn oren naar achteren legt en dat je dan dus op moet houden met aaien. In Arnhem had vandaag een man van 41 terecht moeten staan. Hij wordt verdacht van de moord op een vrouw in Nijmegen. De vrouw had een tijdje als postadres gefungeerd voor de man en zijn vriendin. Maar later had ze dat opgebiecht aan de sociale dienst. En dat zou de aanleiding voor de moord zijn geweest. De zaak ging echter vandaag niet door. De behandeling is aangehouden omdat de advocaat last heeft van een jetlag. En daardoor zijn pleidooi niet kon houden. Goed, dat allemaal in de media. Dankjewel, Freddy. Wat gaan we straks doen? We gaan nog een keertje naar Suriname. We kijken naar Olly Rehn. En dat niet alleen. We kijken wat onze eigen minister Jan Kees de Jager vindt... van de opmerkingen die Olly Rehn over de Europese economie vandaag heeft gemaakt. Dat en nog veel meer nieuws kunt u beluisteren hier op deze zender Radio 1. Zo dadelijk naar de samenvatting van al het nieuws van 6 uur.